In de hoofdstad van Sierra Leone is een team van grafdelvers aangevallen door een groep jongeren. Het team was bezig met het opruimen van lichamen van slachtoffers van het dodelijke ebola-virus, meldt persbureau Reuters. De aanvallers waren toch de straat opgegaan, ondanks een straatverbod voor alle burgers behalve hulpverleners. Dat is in Sierra Leone ingesteld om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Veel Afrikanen zien grafdelvers als engelen des doods, als vertegenwoordigers van het kwaad, die de voorboden van de ziekte zijn. In het centrum van Groningen is een auto tegen een puig gereden en een inzittende is daarbij om het leven gekomen. De andere is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onduidelijk. Volgens de politie staat niet vast dat de auto hard reed toen het ongeluk gebeurde. De kruisspin is opnieuw het vaakst geteld bij de tuinspinnentelling van het radioprogramma Vroege Vogels. Van de bijna 10.000 getelde spinnen was de helft een kruisspin. Vorig jaar werd de kruisspin ook het vaakst geteld, al deden er toen veel minder mensen mee aan de telling. Andere spinnen die dit jaar vaak zijn waargenomen zijn de grote trilspin en de herfsthangmatspin. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten zon... Maar er kan ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Na morgen gaat die iets omlaag en zal die rond de 17 graden liggen. Dit was het NOS Short. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Don't know just where to go. I walk round in circles, don't know just where to go. There's a whole lot of talk around town About the way you can yourself You're driving everybody in town But baby, I know what you're putting down Everybody's trying to dig you, baby Everybody but me you're putting down You went out last night To a dinner, a show, and a Een yes, you, you ain't working nowhere in town. So baby, I know what you're putting down. We luisteren naar Louis Jordan en zijn Tiffany V.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 luistert naar Booker Little. Dit was CFM Jazz. Ik ben er weer. 2 november. Fijne zondag.